In het raadstuk onderschrijven wij het, onderschrijven wij het verstedelijkingsconcept wat er nu ligt. En eigenlijk doen we dat niet, want we willen die vuilzegwinding daarin opgenomen hebben. Dus zouden we niet kunnen overwegen om, die, om dat als zienswijze op te nemen in plaats van als motie? Dat is eigenlijk mijn eerste termijn, voorzitter. Prima, en er is een concrete vraag aan de heer Stefan gesteld, dus ik. Um, misschien dat u daar direct even op kunt antwoorden. Ja, uiteraard graag. Nee, ik heb uiteraard, uh, we, we hebben er ook even contact over gehad, uh, uh, even gekeken naar de, de, de verschillende modaliteiten, hoe vullen we dit nou in? En eigenlijk is, is, het, is het idee van de motie toch ook het resultaat van overleg, ook met de uh, buurtgemeente, hoe, hoe, hoe kunnen we dit stuk het beste aanvliegen? Uh, ik ben het eens met de uh, met, uh, heer Hendricks dat een uh, uh, zienswijze uh, in die zin ook uh, een mogelijkheid zou zijn. Uh, althans, uh, het probleem is hier eventjes dat het, dat het dan technisch dan ook in andere raden uh, zo behandeld zou moeten worden. En geconcludeerd uh, is eigenlijk een overleg met uh, uh, gemeenteraadsleden in de andere gemeentes, maar ook een overleg met, uh, met u. Hè? want uh, we hebben de afgelopen dagen toch, toch druk met z'n allen hierover nagedacht. En waarvoor dank voor, voor ieders inbreng ook. Dat is ook, ook, ook mooi om te zien dat, dat ook veel, veel partijen hier ook hun uh, in, in inbreng hebben, hebben gedeeld. Um, het resultaat was toch uh, het motie te laten zijn. En ik denk dat de kracht van deze motie toch wel uitgaat. Van het feit dat deze dus ook zeer waarschijnlijk ook de meerderheid gaat halen in Velsen en, en in Haarlem. En ik kan u ook zeggen, uh, uh, ik heb ook contact gehad met een provinciaal statenlid van het CDA... Uh, daar liggen de verhoudingen iets anders, uh, maar niet te min wordt daar ook aandacht voor gevraagd. Dus ik denk dat de kracht van het stuk, toch dat, dat, dat, dat de motie gezien, het feit dat die breed gedragen wordt en ook mede wordt ingediend en in, in, in waarschijnlijk steun zal halen in andere uh, uh, raden, dat, dat daar toch de kracht van uitgaat. En ik denk dat de MRA, het stuurgroep, um, dit signaal niet zomaar naast zich neer kan leggen. Dank u wel. Ik ga naar de oude partij Antwoord. Ik neem aan de heer Bouwerg Wilson. Terecht, dank u wel, voorzitter. Even nou, eventjes iets ten aanzien van de inleiding die uh, de heer Stefan gaf. Hij zei het nut en noodzaak niet voldoende zijn, zijn, uh, zijn gezien, maar het is denk ik een net een slagje anders. Nut en noodzaak zijn niet voldoende aangetoond. En dat is, laten we daar blij mee zijn, want dat betekent dat je dat kunt verbeteren. Um, voor de rest denk ik dat het van belang is dat die. Uh, uh, Zelfs als er verbinding er komt. We hebben dan ook graag uh, uh, nee, uh, de motie ondersteund. Um, uh, we hebben wel nog een punt ten aanzien van de reactie op onze vraag. Overigens, daarvoor wel dank voor de beantwoording. Maar er was, er was een, een aspect in de, in de hele versteringsconcept wat ons opviel wat betreft de bereikbaarheid. En dat is namelijk: het was een, vrij, uh, st een stuk met een vrij hoog abstractieniveau, behalve voor bereikbaarheid. Er werden ineens. ...heel concrete uitspraken gedaan over de verwachting hoe het gaat met het verkeer tot 2030. En daar kwamen nogal wat stevige conclusies uit. En dat was ook voor ons aanleiding om te vragen hoe nu het college die conclusies kon ruimen, rijmen... ...met uh, de, de gevolgtrekkingen die men uh, voorziet. Daarom hebben wij ook gevraagd bij onze tweede bullet... ...op welke wijze en mate van sturing en regie het college bereid is mee te werken aan het evenwichtige spreiden van toeristische druk en beschermend van de leefkwaliteit. Want daar werd namelijk een, te een tegenstelling gezien eh, in, op dat aspect. En toen is daarop geantwoord dat het college is bereid mee te werken aan het positioneren van Zandvoort als badplaats voor de MRA. En aan de ambitie om jaar bezoekers aan te trekken vanuit de MRA naar Zandvoort. Ja, dat is een antwoord op de niet gestelde vraag, eh, voorzitter. Wij hebben gewoon heel iets anders gevraagd, en dat is namelijk: hoe gaat u die sturende regie... wat betreft het evenwichtige spreiden van toeristische druk. en het beschermen van de leefkwaliteit, wat als gevolg van, de, van het verkeer onder druk zou staan. hoe gaat u dat nu doen zonder de belangen van Zandvoort te schaden? Want u, bent daar mee, u heeft daarmee ingestemd. Dus het antwoord wat hier is vermeld is geen antwoord op de vraag. En ik zou graag het, de, de wethouder in de gelegenheid stellen om dat alsnog te doen. Daar zijn wij benieuwd naar. En daarnaast zou ik ook nog wel graag om een verduidelijking willen vragen van de grondslag op grond waarvan die verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen van het verkeer en de bereikbaarheid, waarop die zijn gebaseerd. Want die wijken nogal af van wat we dusver ten aanzien daarvan hebben bereikt. Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik ga naar D66. Wie kan ik het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Dat kunt u mij doen. Uh, wij zijn ook mede-indiener van de motie. En uh, ik deel de woorden van de heer Stefan wanneer hij aangeeft dat het sowieso een krachtig signaal is naar, uh, naar de stuurgroep toe. Ik denk dat we zo met z'n allen kunnen bewerkstelligen dat uh, er meer naar Zandvoort geluisterd gaat worden in dit soort uh, belangrijke plannen. En uh, daar wil ik het uh, eigenlijk bij houden, meneer, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de PVV. Ja... Denk... Klopt. Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben wij er al een en ander over gezegd. Uh, we hadden het over de macht van het speeltje van uh, Femke Halsema. De MRA, die wordt steeds groter. En Stanford schiet hier in onze ogen niet veel mee op. We geven namelijk steeds meer bestuurlijke verantwoordelijkheid weg, voorzitter. En daarom zullen wij sowieso tegen dit raadstuk stemmen. Um, vervolgens de coalitiemotie met de oproep tot een Velse boog, Velse verbinding... We lezen dat dat onder andere is, uh, mede is omdat de industriekring Haarlem hierom vraagt. Ja, en dan denken wij we zitten hier toch echt in Zandvoort en niet voor de industriekring in Haarlem. Uh, verbazingwekkend ook dat deze motie dan vraagt om ons sterk te maken voor een felse boog. En bijvoorbeeld niet om een verbinding Randweg-Zeeweg. Wij zien namelijk hierin uh, in deze boog weinig nut voor Zandvoort. En bovendien spreekt de motie van een uh, bestuurlijk gremium MRA. Terwijl de MRA totaal geen bestuurlijk gezag heeft. En gaat deze motie ook nog eens dwars in tegen het onderzoek wat het bestuurlijk kernteam MRA heeft uitgevoerd. Waarin nut en noodzaak simpelweg niet wordt aangetoond. Dus ook hier zullen wij tegenstemmen voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan GroenLinks, de heer Oh, sorry, oh. Zal ik heel kort? Mag ik interromperen erop? Nou, dat mag, ja. Ja, sorry, Karim, maar. Uh, nee, want. de, de, de, de dag hem me toch wel uit, daar wil ik toch graag meteen op reageren. Kijk, u noemt terecht. Uh, uh, uh, uh, uh, kijk, twee zaken. U, u noemt allereerst terecht. Uh, uh, de randweg, de verbinding, uh, daar hebben we natuurlijk als, als raad uh, uh, volgens mij unaniem uh, uh, uh, voor gepleit. Dus, dus dat signaal hebben wij ook al gegeven naar de MRA. Dus, dus dat, dat, daarvan denk ik, uh, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik denk dat dat... Uh, kijk, ik, ik, ik haal, ik haal een emotie, express is, in die motie expres een onderwerp aan wat we nog niet voldoende terugzien. En in, in, in, in de verbinding waar u het over heeft, die, daar hebben wij als raad wat, wat van gevonden. En, en een breed signaal gegeven. En wat betreft de industriekring Haarlem gaat het mij erom. Uh, ik heb geprobeerd uh, hier zoveel mogelijk te laten zien... hoe groot het draagvlak van, uh, van voor de Velse Verbinding is in deze regio. En ja, als, als ik daarbij kan aansluiten dat ook de industriekring Haarlem... Uh, uh, en niet alleen de gemeenteraden, maar ook de industriekring Haarlem... dit ook mee ondersteunt. Het ja, gaat mij erom dat de dat, dat, dat, dat, dat, uh, MRA dit serieus neemt. En hoe meer draagvlak, hoe mooier. Ja, ik zou het liefst zien dat ook... Uh, ...de ondernemersvereniging, de OBZ Zandvoort... ...dit ook zou steunen. En uh, wellicht komt er ook nog een... ...en dus daar nog oproep. Maar uh, tot dusver heb ik het IKH gevonden. Um, maar u moet het niet zien als, als, als een pleidooi voor Halen. Kijk, we, dit, dit, dit is al een stukje samenwerking... ...waar we allemaal iets van hebben. En dat is denk ik uh, wat wel er erkend mag worden. Excuus. Mijn microfoon stond uit. Ik ga naar de heer Gabali. Ik zie nog een handje van de heer Deen. Ja, ah, ik zie inderdaad ook een handje van de heer Deen. De heer Deen... Ja, dank u, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, ik, ik heb, Het was een interruptie, maar ik, ik hoorde eigenlijk helemaal geen vraag. Het was meer een, uh, een verlengd uh, betoog van de heer uh, Stefan. En, uh, en dat is prima hoor. Maar wij zitten toch iets anders in de nut en noodzaak voor Zandvoort. En uh, dat is wat ik ook aangeef. Um, weet je, We zitten hier niet voor de MRA, we zitten hier niet voor Haarlem, we zitten hier voor Zandvoort. En de Oost-West-verbindingen... Uh, he, over de wegen waar u het over heeft. Die zijn er naar onze mening uh, op zich voldoende. Uh, dus uh, wij schieten daar als Zandvoort te weinig mee op. En dat is wat ik probeer te vertellen in mijn inbreng. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik toch nu ook naar de heer Elgebari. Ik zit toch nog een handje van de heer Stefan. Wordt... Ja, maar we, gaan, we gaan nu even, anders dan, ja. uh, de heer Stefan heeft zijn termijn gehad. We gaan nu naar de heer Elgebari. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, wat ons betreft uh, steunen we juist... Ja, toch een punt van orde, voorzitter. Mag ik een punt van orde maken? Meneer Ja, ja dank u wel. Ja. Weet u, ik, ik vind elk agendapunt net zo belangrijk. En ook dit punt, als meneer Stefan nog iets wil zeggen, vind ik dat hij dat zou moeten doen. Moeten kunnen doen ook, want daar is de discussie voor en het debat. Um, dus ik wil eigenlijk voorstellen, we hebben namelijk nog een belangrijk agendapunt... Om, om ...deze vergadering misschien morgen verder te laten gaan... ...zodat we alle aandacht kunnen geven aan alle agendapunten. Ik hoor graag hoe mijn uh, collega-raadsleden daarin zitten. Het is uh, tien over elf nu, dus... Op zich zouden we het vanavond af moeten kunnen maken... ...maar ik wil graag even het rondje maken hoe iedereen erin zit. Uh, loop ik even de lijst langs. OPZ. Doorgaan. D66. Doorgaan, doorgaan, uh, doorgaan, voorzitter. VVD. Uh, ik kan me wel vinden in het voorstel van Nierdeen. CDA. Het moet lukken, volgens mij 12 uur doorgaan. PVV is al duidelijk. GroenLinks. Doorgaan. Partij van de Arbeid. Doorgaan, voorzitter. GBZ. Doorgaan. Versie Dommel. Doorgaan en wellicht wat spitser reageren daarmee is er een duidelijke meerderheid om deze vergadering voor te zetten. Meneer Dehn, u moet het nog even volhouden. Um, en misschien inderdaad dat we kort en bondig met elkaar kunnen formuleren. Um, ik um, was bij de heer Elgebani. Ja, voorzitter. En ik hoop dat ik hem nu al in kan steken. Het is... Dus, uh... ...deze avond wel vaker gebeurd, dat het uh, een hele discussie ontlokte toen ik zei dat er nog een handje omhoog stond. Uh, wat ons betreft, op aanvulling van de heer Stefan en om het te houden... Uh, ...denk ik dat het heel belangrijk is dat we juist het regionale verband erin benadrukken... ...en dat wij als Zandvoort regio naal gezien echt ook wel baat hebben bij die valse verbinding. Uh, omdat we daarvoor zorgen dat gewoon onze rondweg in principe rondom Haarlem ook weer wat, weer, wat meer wordt ververmaakt. Uh, en dat heeft alleen maar uh, ook positieve gevolgen voor de bereikbaarheid van Zandvoort. Op welke manier van we verbinden dan natuurlijk ook, want over een verbinding kunnen ook bijvoorbeeld bussen rijden, die daar ook weer richting onze kant kunnen rijden, bijvoorbeeld. Uh, dus dat versterkt dus ook de verbinding uh, Oost-West en Zuid-Noord. Uh, Zuid dat is beide. Dus dat is wat ik heb aangetekend. Um, dan nog het stuk Antzig. Want ik vind het geen speeltjes van mevrouw Halsma. Want ik denk niet dat mevrouw Halsma aan het begin stond van het maken van dit fonds. Of van dit fonds, sorry, van de, van, van de MRA. Het zit nog in het duurzaamheidsfonds. Uh, maar ik vind wel dat dit stuk eigenlijk vrij weinig overstand wordt gaat en dat dat wel jammer is. Want ik denk dat er in Zandvoort veel uh, dingen spelen en veel dingen ook MRA, uh, op MRA zouden moeten worden aangepakt. En dat die dingen hier nu niet in staan en dat ik eigenlijk meer een stuk lees waar ik me afvraag van wat de Raad van Zandvoort hier in principe gaat vaststellen over Zandvoort. Vind ik, dat, vind ik dat gewoon jammer en ben ik eigenlijk zometeen aan het stemmen op iets waarvan ik denk van waar stem ik eigenlijk op. Dus dat, dat wil ik wel hebben gezegd. Uh, desalniettemin uh, nogmaals steun voor de motie hebben we me ook mede ingediend. Uh, en om het kort te houden was dat mijn betoog. In eerste en waarschijnlijk ook tweede termijn. Dank u wel. Ten slotte fractie Drommel. Ja dank, dank u voorzitter. Um, ik stem in met mijn eigen motie. Dat kunt u zich voorstellen. En ik vind ook dit verhaal. Wij zitten nu aan tafel van, uh, van een breed samenwerkingsverband. En dat is al een grote pre. Daarom vind ik het ook van groot belang. Of wij er nou weinig in genoemd worden. Het aan tafel zitten waar wij in betrokken worden. Dat telt. Dat al ten eerste en ten diepste. Dank u. Um, dank u wel. Dan ga ik naar het college. Dat um, is mevrouw Verhey, die het woord voert. Um, misschien kunt u ingaan op de motie en tevens ook op de vragen die nog concreet door de OPZ zijn gesteld. Mevrouw Verhey. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ten aanzien um, van de motie um, kan ik kort zijn. Um, die neemt het college over. Um, wat, wat ons betreft kunt u, uh, zou het fijn zijn als u die uh, ook ter stemming um, brengt, uh, want dat versterkt het signaal vanuit deze regio uh, om vooral te blijven inzetten op die Velserverbinding. En ter toelichting, hè, want meneer uh, Bouwberg-Wilson vroeg dat ook... wat is nu de grondslag of waarop is dit nu uh, gebaseerd? Uh, deze stellingname die is gebaseerd op een ouder onderzoek... van het ministerie uh, van INW. Um, wat naar onze mening inmiddels ruimschoots is achterhaald... door een onderzoek dat ook gedaan is in het kader van het MEERT. En dat is het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte, uh, Transport... Um, en uh, wat ons betreft uh, staat dus niet vast dat nut en noodzaak niet is aangetoond. Sterker nog, we willen graag stappen maken met dat latere onderzoek. Dus wat dat betreft, eens, he, het, het staat ook expliciet in de mobiliteitsvisie. En de bereikbaarheid van Zandvoort houdt niet op bij de gemeentegrenzen. En ook uh, de verbetering van de bereikbaarheid in de regio, uh, daar plukken wij uh, de vruchten van. Dus um, dat voor wat um, betreft uh, de motie. Um, meneer Bouwburg Wilson, u gaf nog aan um, nog wat. Um, een, een, een, u vond het antwoord geen um, antwoord op uw vraag. Um, en het komt ook wellicht doordat uh, dat breder in die context uh, is geplaatst. Want wat doet, dat college, uh, wat doet het college eraan als het specifiek gaat om het evenwichtiger spreiden van druk en het beschermen van de leefkwaliteit? Uh, Wij maken daar gebruik van. Want vanuit de MRA is het programma Amsterdam Bezoeken Holland Zien bijvoorbeeld opgestart en wij zijn daar onderdeel van. Dus in plaats van naar Amsterdam komen ze ook naar Zandvoort, omdat wij vinden hè, dat, dat er een Zandvoortig ruimte is. ...om bezoekers te ontvangen. En er is ruimte voor toerisme en economie. En het is ook echt de motor van onze economie. Dus vandaar dat, uh, dat wij daar uh, gebruik van maken. En als je het hebt over... Uh, ...zeker in sommige steden wordt er een hele negatieve associatie gelegd... met ...toerisme en leefbaarheid, terwijl het ook in Zandvoort een hele positieve associatie heeft. Dat wij bijvoorbeeld zoveel strandpaviljoens hebben, dat wij zo'n uh, goede infrastructuur hebben... ...als het gaat om de treinen en de bussen, dat wij zo'n grote Albert Heijn hebben... ...ja, dat is niet voor onze 17.000 inwoners, dat is echt te danken aan de toerisme. En dat moeten we koesteren en vasthouden en uh, ten alle tijde en in elk gremium zet het college zich daarvoor uh, in. Uh, zoals u weet zijn we ook drukdoende met de nieuwe toeristische agenda in het kader van de MRA. Ik ben daar samen met mijn collega uit Haarlem ook trekker van. En uh, juist ook die positieve uh, um, kracht hè, en de positieve werking op de leefbaarheid is een van de speerpunten uh, daarin. En, terwijl er ook ruimte is voor gemeenten die zeggen nou voor ons is het genoeg. Maar voor Zandvoort eh, is dit zo'n belangrijk onderwerp... dat we, nou, wat ik net al aangaf, eh, ten alle tijden ook eh, zullen eh, uitdragen. Eh, er is een aantal zaken eh, gezegd, onder meer ook door eh, meneer Deen. Eh, en het klopt, hè, de MRA is geen eh, extra bestuurlijke laag. Eh, het is ook geen eh, democratisch apart orgaan... Eh, waar eh, een aparte raad of iets dergelijks op zit. Nee... U bent uh, verantwoordelijk, u neemt de besluiten als het gaat om uh, de MRA en met u uh, alle andere raden binnen de MRA en ook uh, de Staten. Uh, het gaat dus inderdaad om een breed samenwerkingsverband bestaande uit 32 gemeentes en twee provincies en daardoor zie je inderdaad wel dat niet altijd alles even specifiek wordt benoemd. Eh, er staat ook weinig specifieks in over Almere om maar een voorbeeld eh, te noemen. Maar het gaat echt om die gezamenlijkheid vanuit de MRA richting het Rijk. En daar is dit eh, stuk op toegespitst. Eh, dus nogmaals, de motie eh, onder ondersteun ik, eh, onderschrijven wij. Eh, zien we graag ook dat die eh, ter stemming eh, wordt gebracht vanwege het krachtige signaal eh, vanuit de regio richting eh, de MRA. En um, ten aanzien van toerisme heb ik aangegeven... dat dat ten alle tijden de prioriteit ook heeft van het college. Dank u wel, voorzitter. Ik zie een hand van de heer Deen. Ja, ja dank u wel, voorzitter. Ik zal dat ook meteen als tweede termijn gebruiken als u dat goed vindt. Want uh, even voor mijn beeldvorming in het kader van uh, consequent handelen. Er wordt nu een motie aangenomen, wordt overgenomen door de wethouder. Maar die gaat toch in stemming worden gebracht. En in het verleden heb ik daar... Ja, een hoop uh, ellende over meegemaakt in deze raad. Ik, ik kan me nog herinneren dat de heer Drommel daar nogal fel op was. Dat hij dat eigenlijk heel vreemd vond. Hè, dat een aangenomen motie, die wordt uh, zeg maar ook overgenomen door de wethouder... ...toch nog in stemming wordt gebracht. Hoe, hoe, hoe zien we dat nou? Ook voor het vervolg hoor, in de, deze raadsperiode nog. Dus um, primair ook aan de indiener van de motie wat hij uh, doet met die motie... Um, uh, maar ik wilde een rondje maken in de richting van de tweede termijn. Um, en bij handopsteking, ik zie een hand van de heer Drommel. Ja voorzitter, dank u vriendelijk. Meer naar aanleiding van de opmerking van de heer Deen. Maar ik ga maar ook een tweede termijn van. Meneer Deen, u weet dus geen ander dat ook politieke signalen een rol spelen. Je hebt de Mores. ik ga het u even helemaal uitleggen, want er is kennelijk behoefte Ach, u. bij u. U hoeft niet... Ik een politieke Mores. Wat zegt u? U hoeft geen college te geven, dus als u kort een boel... Oh, ik, ik wou het juist doen. Ik, dat, dat, ik word uitgenodigd tot een college rechtszaken. Ik denk, goh, daar dus heeft korte... meneer Deen hoefte aan. En ik dacht, dit over meneer Deen te horen, ja. dat we ruimte moeten geven aan de politieke signalen. Ja. Maar ik luister nog veel beter naar de voorzitter dan meneer Deen. Meneer Deen, u gaat vanavond wat leren. Dank u, Vierlijk. Ja. Nog tweede termijn. Wie kan ik verder het woord geven in tweede termijn? Heer ja. Stefan. Ja, heel kort, op uh, op de vraag. Uh, normaal gesproken, als, uh, uh, uh, nou ja, ik, nou ja, ik ga het college ook niet geven, uh, maar wat ik, ik heel kort nog eens een keer uh, dit is in overleg met, met dus onze collega's in de, in de uh, raad, raden van de buurtgemeentes. En we hebben gemeend dat het toch uh, het krachtigste signaal is naar de uh, MRA. Als het ook in stemming wordt gebracht en door de raad is, is, is aangenomen. Want natuurlijk gaat de wethouder hiermee aan de slag sterker nog. Mevrouw Verheij heeft ook, ook, ook, ook, ook, ook in haar uh, reactie in de raadscommissie ook uh, het gevoel van de raad ondersteund. En, uh, maar het gaat er hiernaar om dat, dat alle raden uh, uh, hier, hier die motie aannemen. En ik hoop eerlijk gezegd dat het toch een unanieme uh, uh, stemming wordt. Goed. Ik zie ook een handje van de heer Bouwberg Wilson En... Uh... Ja, Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even ingaan op uh, hetgeen wat de wethouder heeft gezegd over de vraag in zaken het uh, evenwichtige spreiden van toeristische druk en beschermen van leefkwaliteit. Ja, ik begrijp dat zij het benadert vanuit Amsterdam. Dus vanuit Amsterdam gezien werkt Zandvoort mee om het spreiden uh, van het toerisme te, te, uh, te ondersteunen, omdat men denkt, ja, dan halen we het naar Zandvoort toe. Maar hetzelfde speelt in onze regio en dan wordt dat niet op prijs gesteld. En daarom leek het mij wel standig. Om die verduidelijking te vragen, zodat niet op basis hiervan een idee zou ontstaan dat Zandvoort het eh, ondersteunt. dat wij vanuit Zandvoort gaan spreiden. en eh, het leefklimaat gaan, gaan beschermen. Want eh, dat zou waarschijnlijk op gespannen voet komen staan. Eh, met onze toeristische en economische belangen. En vandaar dat ik het daarover had. En ik denk dat het verstandig zou zijn. en ik zou het raadzaam zou zijn. als de wethouder dat ook even scherp zou willen neerzetten. Uh, voor de rest helder wat de wethouder heeft gezegd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik zie verder geen handjes in de tweede termijn. Ik kijk nog heel even naar de portefeuillehouder. Voor een laatste eventueel de reactie. Er zijn niet echt concrete vragen gesteld, maar misschien dat u nog heel even het laatste woorden van de heer Bouwer Wilson in kunt gaan. Ja, dat, dat zal ik doen, voorzitter. Dank u wel. Hoe de... Ik sluit aan nou bij de woorden van de heer Bouwberg Wilson. Dus het gaat niet om de spreiding. Vanuit Zandvoort. Maar vanuit andere gebieden naar Zandvoort toe. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan gaan wij dan over tot stemming over dit voorstel. We gaan eerst stemmen over het voorstel en dan over de motie. De griffier opent de stemming voor het verstedelingsconcept MRA. En u kunt allen uw stem uitbrengen. Er zijn 17 stemmen uitgebracht, 14 stemmen voor en 3 tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring? Dat lijkt niet het geval. Dan gaan wij over tot uh, het stemmen over de motie. De motie is ingebracht door een aantal fracties met betrekking tot de vulgerverbinding. En u kunt nu stemmen. ...veertien stemmen voor... ...en drie tegen. Daarmee is... ...de motie... ...azul. Heeft iemand op dit punt... ...nog behoefte aan een stemverklaring? Dat is ook niet het geval. En dan zijn we ook voor dit punt... ...aan het einde van de besluitvorming gekomen. Dan komen wij bij... ...het... ...punt transitievisie warmte. En aan de Raad wordt voorgesteld... ...de transitievisie warmte van Zandvoort... ...vast te stellen. Um, ik begin bij, er zijn geen moties of amendementen aangekondigd. Dus ik ga even weer van groot naar klein en begin bij de OPZ. Ja, voorzitter, wij zijn voor. Dank u wel. D66. Wij zijn ook voor. Wel een vraag nog aan de wethouder. Omdat natuurlijk ook dit samenspraak met, uh, met inwoners gedaan is. Um, of er als een keer nagedacht is, uh, of, of misschien dat de wethouder de mogelijkheid zit om een energiecoöperatie... ...te faciliteren vanuit de inwoners van Zandvoort. Die hebben we natuurlijk wel in Haarlem, maar niet in Zandvoort. Maar dat zou wel een, een extra input kunnen zijn, zeg maar... ...om, uh, om die transitie uh, sneller te laten voldoen. Dank u wel. Uitstekend. Dank u wel. De VVD. Ja, voorzitter, we hadden tijdens de commissie al aangegeven... ...dat wat ons betreft een hamerstuk uh, zou zijn... ...en dat vinden we nog steeds. Ja. CDA. Hamerstuk, dus voor. Dank u wel. EVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, wij zoeken in deze transitievisie uh, warmte eigenlijk een beetje naar de mening van Zandvoort. Waar is de eigen mening van het Zandvoortse college, voorzitter? Dat is wat wij missen. Er stond al uh, Haarlem als titel boven dit stuk, voorzitter... zoals ik tijdens de commissie al had gememoreerd. En ik zag dat daar nu in ieder geval uh, Zandvoort van gemaakt is. Dat is mooi. Maar dit duidt wat mij betreft toch op een, uh, uh, uh, het betere knip- en, en plakwerk. En het gaat verder dan dat, voorzitter. Want in deze transitievisie warmte volgen we niet alleen Haarlem... We volgen ook blind uh, de Brusselse politiek, de landelijke politiek en de regionale politiek. We lopen eigenlijk aan het handje mee, voorzitter. En De PVV opert bijvoorbeeld al jaren als je de energie energietransitie serieus neemt... kijk dan naar de mogelijkheden van kernenergie en blijf vooral gebruik maken van aardgas. Een van de schoonste en meest effectieve energiebronnen die er bestaat... En we worden eigenlijk steeds een beetje voor gek verklaard, voorzitter... want nee, we moeten van het aardgas af en uh, naar kernenergie wordt niet gekeken. Nu wordt, als we het nieuws een klein beetje volgen, toch vanuit de overheid... Uh, kernenergie en aardgas wellicht opeens tot de mogelijke groene oplossingen gezien. Dus wij zijn dan wel benieuwd, voorzitter... draait dit college dan ook weer mee die kant op of niet? Met andere woorden steunt het college dan nog steeds de tekst uit deze geldverslindende visie. Dat hoor ik graag even van de wethouder... En uh, voorts lezen we ook dat de doelstelling in deze visie is om inwoners, ondernemers en andere betrokkenen mee te nemen in de stappen naar een aardgasvrij zandvoort. De PVV vindt dat iedereen deze keuze zelf moet kunnen maken, voorzitter. En niet verplicht op kosten gejaagd moet worden door de eigen gemeente. En vervolgens laten we nog iets opmerkelijks over groen gas. Er staat namelijk in deze visie, waar we niet van het gas af kunnen, gaan we over op groen gas. Oftewel biomassa. Want dat groene gas ontstaat, zogenaamd, uit het verbranden van bomen. Ja, u hoort het goed voorzitter. We gaan bomen verbranden en dat noemen we groen. Dus mijn vraag is, gaan wij als standvoort nou werkelijk mee in dit soort onzin? Uh, uh, ja, sorry hoor, maar ik, ik zijn wij nou de enigen die uh, vinden dat dit, zeg maar, waanzin is? Drie vragen aan de wethouder. Is dit uw definitie van duurzaam? En kunt u mij de voordelen hiervan uitleggen ten opzichte van bijvoorbeeld een, uh, een kolencentrale? En wat betekent dit tevens voor de haalbaarheid van een warmtenet... dat ook voor het grootste deel afhankelijk is van dezezelfde biomassa? Tot zover, voorzitter. Dank u. Dank u wel, meneer Deen. Dan ga ik naar GroenLinks, de heer Elgebari. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, uh, omwille van de tijd uh, ga ik toch mijn betoog anders openen... Uh, naar aanleiding van wat de heer Deen, zojuist, heeft gezegd. Want op zijn laatste punt over biomassa hebben wij afgelopen week... en overigens dank aan het college en aan de ambtenaren die hieraan hebben gewerkt... dat ze op zo'n korte termijn zo veel antwoorden hebben kunnen geven op onze vragen. Specifiek over biomassa vraag gesteld, en ik zou hem... Dan ook, de heer Deen in dit geval, via u willen verwijzen naar onze vragen die ook staan geplaatst onder dit stuk. Want daar heeft duidelijk het college een antwoord gegeven op biomassa. En volgens mij, als ik het goed samenvat en paraverseer, is het college zeker geen voorstander van biomassa. Dus we kunnen dat meteen uit de lucht helpen. En wat een beetje voorbereiding. Al heel veel kou uit de lucht gehaald denk ik. Um, dan naar het stuk zelf. Wij zijn op dit moment niet van, uh, niet van plan om voor dit stuk te stemmen. En ik ga ook vertellen waarom. Uh, als we kijken naar het stuk, dan... ...missen wij uh, enige urgentie. Die urgentie heeft mevrouw Koper en de heer Keuning uh, namens GroenLinks... Uh, ...al in uh, de commissie aangegeven, ik zal dat niet herhalen. Uh, daar zit een probleem wat GroenLinks betreft, uh, in juist dat om de vijf jaar. Maar er zit ook nog een ander probleem. En dat is dat wij vinden dat wij niet uh, op die, die vijf jaar of op die tien jaar misschien wel moeten wachten. In 2030 moeten we al een deel van onze doelen behalen. Uh, en wij zien in ons raadsprogramma iets staan waar wij eigenlijk denk ik een haakje te vinden eh, om nog wel uh, eigenlijk uh, iets te gaan doen aan die van de, de warmte transitie in de komende jaren. Uh, en dat is dan ook meteen het constructieve gedeelte van mijn betoog. Want ik denk als de wethouder dat haakje ook ziet in het raadsprogramma staan, uh, dan, dat wij dan op dat moment wel voor dit stuk kunnen stemmen. En wat is dat haakje dan waar ik het over heb? We hebben in ons raadsprogramma beschreven dat wij uh, een pilotwijk of wel uh, sportverenigingen willen proberen van uh, het gas af te halen uh, en te gaan verduurzamen. En ik denk dat bij dat tweede, uh, bij die sportverenigingen misschien wel een kans ligt. En waarom ligt die kans nou? De wethouder gaf zelf wel aan in, uh, in de commissie dat bijvoorbeeld op de nieuw te bouwen tennishal... wellicht zonnepanelen kunnen worden ge ge gepland of neergelegd. En ik denk dat het ook op andere gebouwen kan. Kijk bijvoorbeeld naar de sporthal. Uh, en misschien heeft de wethouder zelf ook nog wel ideeën om uh, juist wel die sportverenigingen uh, ...daar wel misschien deze slag staan. En waarom zeg ik dat nou? Omdat ik heel veel sportverenigingen ook in de, in, de, in, de, in de regio ken... ...en in Nederland zelf... ...die al heel erg graag zelf bezig zijn om van het gas af te gaan. Dus ik denk dat die stroming die daar al is... ...de, de, de wat makkelijke opgave die er ook ligt... ...dat we die wel kunnen pakken... ...en dan toch al op die manier daar al uh, enige winst in kunnen pakken. En ik snap dat we de wijken... ...omdat het een bijzonder lastige materie is... ...en ook nog bijzonder uh, afhangt van welke ontwikkelingen in de toekomst zijn, dat, dat we dat lastig vinden en nog niet kunnen doen. Maar ik vind wel dat we in de tussentijd stappen moeten nemen. Dus als de wethouder mij kan overtuigen dat we met die sportverenigingen waar we al een mandaat hebben neergelegd als raad, wel iets kunnen doen... doet dat de stem van GroenLinks in een tegen- naar een voor- veranderen. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd of de wethouder uh, daar iets over kan vertellen... en dan zal ik in tweede termijn melden wat wij gaan doen met onze stem. Dank u wel. Dank u wel. De Partij van de Arbeid, mevrouw Koper... Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben de commissie dit uitgebreid behandeld. En inderdaad, zoals collega Elke Mali zei... wij, wij vinden vijf jaar lang, lange termijn uh, om pas te evalueren. Dus we gaan er ook vanuit dat we tussentijds terugkomen... op de kansen die we zien om op groene stroom uh, op de, uh, uh, over te gaan. En um, collega Hermsen gaf al één aan. Het, het opzetten van energiecoöperaties is bijvoorbeeld er zo één. En we, we zouden met elkaar ook kunnen nadenken over... Wat gebeurt er op zee met de windmolens? In hoeverre kan die groene stroom is bij ons wal hier in zand voor terechtkomen? Dat is voor Partij van de Arbeid een, een overweging wa waard. Ze staan er toch. Um, maar verder uh, uh, hebben wij de commissie ook aangegeven dat we positief zijn over de visie, omdat we ook verder moeten. Het tempo daarin, de urgentie daarvan, dat mag omhoog. We gaan er daarom ook vanuit dat de wethouder, uh, dat zal de volgende wethouder zijn, eerder terugkomt met een. Evaluatie. Dank u wel. Dank u wel. Ten slotte de fractie Drommel. Dank u, veel, voorzitter. De enige goede fossiele vrije brandstof is kernenergie. En de rest is echt flauwekul. Windmolens, alles. Dat heeft. Er staat overal een grote diesel voor te stampen om die molens te maken. Overal. Alleen kernenergie is de oplossing. Maar ik stem toch voor dit transitiewarmte, Dank u. Dank u wel. Dan ga ik naar het college, naar de heer Van Haften. Er zijn een aantal vragen aan u gesteld, zeer concreet. Dus ik zou u willen vragen op uw bekende, kort en bondige wijze daarop te antwoorden. Ik ga u helpen, voorzitter. Dank u wel. Dank u. Uh, de vraag van de heer Hermsen, of uh, in, in analoog aan dat wat in Haarlem al uh, tot stand is gebracht om een energiecoöperatie in Zandvoort eh, zeg maar, mogelijk te maken. We willen dat uiteraard graag en van harte faciliteren. Het is, eh, het is belangrijk dat eh, er ook al animo in Zandvoort moet zijn. En ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen in Zandvoort op de hoogte is van de mogelijkheden die dat biedt. Maar we zullen dat nogmaals eh, ook misschien wel in het kader van communicatie helder maken. En dan zien we uh, de vragen wel binnenkomen en dan gaan we daarover met ze in gesprek. Um, dan de opmerking die de heer Deen heeft gemaakt. Um, eigenlijk zegt uh, uh, de heer Drommel, bevestigt eigenlijk het beeld wat de heer Deen ook aangaf. Goh, kernenergie, uh, is dat dan niet het, het alternatief? Want over aardgas, uh, meneer Deen, ik ben het toch met mij eens dat wij in Nederland met elkaar eh, overtuigd zijn dat het, de winning van aardgas in de provincie Groningen, eh, dat dat wel gestopt moet worden. En dan zouden we toch vooral erg eh, de problemen op ons hals halen. Eh, maar als het gaat over eh, kernenergie, dan wil ik de vraag even teruggeven aan de heer Deen. Is de bedoeling dat de kern, kerncentrale, hoe groot of hoe klein dan ook, in onze regio dan wel in Zandvoort eh, gebouwd moet worden? Um, de warmte uh, heeft geen verplichtingen. Dus er was ook een vraag van al die u We hebben daar geen verplichtingen over. Het is een, een, zeg maar een inspanning die we met elkaar gaan leveren in het kader van uh, de verduurzaming. Um, uh, ja, u had het ook over, over groen gras. En nou, de heer Elgebari gaf eigenlijk al aan dat uh, in, in de beantwoording... ...de schriftelijke vragen die uh, door uh, GroenLinks gesteld zijn... ...daar al een antwoord op is gegeven. Uh, groen gras komt niet uit het verbranden van bomen. Um, dan de opmerking de vraag die de Elke Bali gesteld heeft um, dat heeft even te maken met uh, de, de, de sportvereniging eigenlijk en dat was de kern van uw vraag kan, uh, kan ik u toezeggen... dat we daarmee aan de slag gaan. Nou, uh, in, in, in, de, in, de, in de rest... Hè, de, de regionale energiestrategie, uh, strategie hebben we al eerder een aantal zoekgebieden aangegeven... waar wij als college mee aan de slag zijn. En uh, gaan kijken van... waar kunnen wij nog in Zandvoort... op andere manieren uh, uh, energie opwekken? Nou, dat is dan een vorm... Uh, die gevonden is op het parkeerterrein... van uh, het Veld met de sportverenigingen. Waar we uh, kunnen kijken of daar... inderdaad uh, overkapping kan plaatsvinden. Uh, de, de vijvers die daar achter liggen... Kunnen we drijvende zeg maar, zonnepanelen op aanbrengen? En we hebben in principe ook de afspraak gemaakt met uh, de organisatie die de tennishal gaat bouwen. En de tennisvereniging, uh, die overigens uh, over een paar maanden hopelijk ook echt van start gaat. Het is niet ons gebouw, maar we hebben duidelijk aangeboden uh, dat wij uh, met de tennisvereniging kijken op welke wijze en hoeveel uh, zonnepanelen daar op dat dak uh, geplaatst kunnen worden. Zij houden al rekening ermee qua constructie. Uh, uh, en we gaan er dus vanuit dat in totaliteit op dat terrein, op dat gebied, er voldoende uh, uh, voorzieningen aangebracht gaan worden uh, die uh, de sportverenigingen van kunnen helpen. Overigens, de tennishal zal aardgasvrij opgeleverd worden, dus dat is één. Uh, maar de andere verenigingen proberen natuurlijk ook te stimuleren om van het aardgas af te komen. En dat helpt natuurlijk als we daar hun alternatieve energievoorziening kunnen bieden via de panelen die we daar gaan, gaan plaatsen. Uh, dan toch even een, een, een, een laatste opmerking. Uh, uh, mevrouw Koper. U heeft het ook in de commissievergadering gehad over evaluatie. Uh, dat werd later, dacht ik, ook gecorrigeerd door uh, de heer Algebari. We hebben het over actualisatie. Want helder voor, voor de verslaglegging, ik heb u toegezegd dat wij korter dan vijf jaar zouden kijken of we kunnen actualiseren, want de ontwikkelingen staan niet stil en de techniek ook niet op dat gebied. Dan nog even de algemene opmerking die ook de heer Drommel nog even maakte, nog even aanvullend. We kunnen natuurlijk praten over kernenergie, maar ook als gemeente Zandvoort hebben wij niet de, de, de macht in handen om te bepalen dat er in onze regio een kerncentrale gebouwd gaat worden. Ik meen dat dat aan de landelijke uh, overheid uh, gegeven is. Uh, daarmee de beantwoording van uh, de vraag en de opmerkingen. Voorzitter, dank u wel. Ik kijk even bij handopsteking. Wie er nog behoefte heeft op dit onderwerp aan een tweede termijn vanuit de Raad, de heer El gabali Ja, voorzitter, kort en bondig. Uh, ik... Nee, uh, uh, ik hoor de wethouder. Ik ben blij met zijn antwoorden. En ook blij dat hij dus uh, uh, de achteraan gaat zitten. Dat ook de, de, de, sports, als dat dat de sportverenigingen, door die uh, inspanning van, uh, van hem om de parkeertreinen, de vijver en tennishallen En misschien nog wel andere locaties die er ook zijn. Zoals bijvoorbeeld de Corvo Sporthal, denk ik zelf ook. Uh, die te, uh, de zonnepanelen te geven. Uh, en als dat ervoor zorgt dat dus die. Nu loopt de heer Elgebali even vast. En ik, ik hoor u wel nog. Oh, ja. U maakte er een cliffhanger van, want u liep vast. Ja, blijf spannend. Uh, ik hoop dat, het, uh, dat, dat, door, uh, dat u mij hoort. Uh, ik denk dat, want ik zie je ook weer goed. Uh, nee, wat ik wilde zeggen is, um, als dat de inspanning is die, die de heer Van Haafden gaat leveren... op het gebied van deze transitie visie warmte... dan uh, zijn wij bereid om voor te stemmen, omdat wij dan zien dat we wel onze belofte nakomen... Uh, door toch echt een uh, speciaal project te doen, dus in dit geval de sportverenigingen en niet de wijken waar het raadsprogramma al ruimte voor gaf... toch, uh, toch te gaan uh, verduurzamen. En toch uh, ervoor te zorgen dat die van het gas afgaan. Dus als dat het uh, geval is en ik, uh, ik denk dat ik het goed heb gegeven van de heer vanavond... Uh, dan uh, zullen wij je ook voorstellen. Ik zie een handje van de heer Deen, maar ik zie ook een handje van de heer Kramer. Is dat een interruptie op de heer Algebali, hier, meneer Kramer? Nee, nou meer een vraagje en dat denk ik uh, moet doorgespeeld worden naar de uh, voorzitter, naar de wethouder. Wie gaat uh, de financiering verzorgen van, uh, voor de uh, sportvereniging? Want zover als mij bekend zijn die sportverenigingen redelijk arm lastig. Ik ga voor de tweede termijn naar de heer Deen en uh, dan zal de wethouder straks deze vraag nog even meenemen. De heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog even kort ingaan op de opmerkingen van de heer Van Haafden. Hij uh, uh, begon natuurlijk over het gas uit Groningen. Hè? Dat is uh, eigenlijk de bekende wedervraag. En ik heb het natuurlijk niet over het gas uit Groningen. Er is toch... 200 jaar gas beschikbaar. Bijvoorbeeld uit Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, uh, Rusland, VS. Ik noem zomaar een paar landen. Dus dat, nee, heer Vanavond, dat is niet wat ik bedoel. En vervolgens stelt u natuurlijk uh, de tweede vraag. Wilt u dan een kerncentrale in Zandvoort? Nou, gelukkig gaf u zelf al het antwoord naar de heer Drommel. Daar gaan wij helemaal niet over. Dus dat is ook mooi opgelost. En ten derde wil ik u toch melden dat in uw transitievisie warmte... en ik, ik zal het even voorlezen groen gas wordt geproduceerd door het vergassen of vergisten van biomassa ja, u, ik heb het er niet in gezet u wel dus dan is het toch niet raar dat ik daarover uh, begin. En als u dat wel raar vindt, ja, dan zou ik zeggen, ook naar aanleiding, want ook naar de El Elkebalie wil ik zeggen, uiteraard... u had hartstikke mooie vragen gesteld en er schort niks aan mijn voorbereiding... want ook die vragen heb ik gelezen. Ik heb ook de antwoorden gelezen van het college daarop, tuurlijk. Dus ik ben wel degelijk voorbereid. En als de heer Van Haafden dan zegt, wij zijn niet voor biomassa... we gaan ook niet voor biomassa, haal dat dan uit die visie... Dat is mijn voorstel. Het lijkt me dan heel verstandig om dat uit de Zandvoortse visie te halen. En uh, dat is dus eigenlijk uh, een, een tweede vraag uh, aan de heer Van Haafden. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk verder nog bij handopsteking wie er behoefte heeft aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Ga naar de heer Van Haafden. Voorzitter, dank u wel. Um, even reageren op de heer uh, Kramer. De vraag die hij stelt. Waaruit de sportverenigingen dan dat zouden kunnen uh, financieren? Nou, ik, ik breng even in herinnering dat ik denk aan uur anderhalf uur geleden. U heeft ingestemd uh, met het duurzaamheidsfonds. En uh, binnen dat duurzaamheidsfonds zijn de criteria en kaders en mogelijkheden. Om subsidie ofwel een lening uh, te verstrekken. Ook aan de sportverenigingen. Om eh, mee te doen. Um, dus ik denk dat daar een belangrijk deel van de oplossing uh, gevonden wordt. Uh, verder, um, toch even, uh, meneer Deen. Um, u haalt biomassa aan, maar u vergeet dat daar ook in staat dat uh, het geen houtige biomassa is. Dus het, het, het, het, het, het biomassa wil niet zeggen dat door verbranding van hout of bomen. er, er eens een, een biomassa uh, uh, uh, ontstaat. Maar het, het, het kan bijvoorbeeld ook bestaan uit, uh, nou, rioolslip, bijvoorbeeld. Uh, dus dat even ter vo te toevoeging, uh, uh, voorzitter. Uh, Interruptie ja. van de heer Ding. Ja voorzitter, dank u wel. Mag ik de heer Van Haaften erop wijzen dat op dit moment uh, biomassa bestaat voor 60% uit het verbranden van bomen. En voor een procent of vier voor het verbranden van slip, zoals hij uh, dat noemt. Dus dat vind ik uh, niet, niet helemaal fair. De heer Van Haaften. Maar dan nog voorzitter, uh, uh, is in de uh, beantwoording aan van de schrift, schriftelijke vragen... Uh, die door uh, uh, de fractie van uh, GroenLinks is gesteld, heel duidelijk aangegeven dat dit college geen voorstander is en er ook niet aan zal meewerken aan het ontwikkelen van biomassa en daarmee het verbranden van houtachtige zontheid. de fractie van de heer Hermsen? Nou ja, voorzitter, het zijn echt feiten. Hè? Dus er is een verschil tussen verbranding en vergisting of vergassing. Vergisting en vergassing is echt een heel ander proces dan letterlijk verbranden. Dus wat de heer Deen doet, is nu feiten door elkaar halen. En dat is eigenlijk wel heel slecht voor deze besluitvorming. En ook voor, voor de blik op wat hier eigenlijk bedoeld wordt met biomassa. Dus biomassa vergisting of vergasting, vergassen is echt heel wat anders dan verbranden. En verbranden is echt schadelijk, maar vergisting niet. Dus dan hebben we het echt gewoon over het ontstaan van biogas. En dat is wat anders dan het verbranden van gas. Of het verbranden van dit geval hout. Dank u wel. Ik zie ook de heer Deen weer met zijn hand omhoog. Ja, nog een kleine uh, opmerking richting de heer Hemsen. Uh, wat zeker is, is dat voor uh, al dit soort zaken bomen worden gekapt. En veel ook. Ik zie ook een hand van de heer Drommel. Ik moet de microfoon even aanzetten, dan kunnen we u horen. De Drommel, hier is hij. Ja. Ja. Dank u, voorzitter. Al dit soort zaken, biomassa's gaan we door. Dat zijn allemaal verbindingen van koolwaterstoffen... die stuk voor stuk CO2 opleveren. En H2O natuurlijk. Maar stuk voor stuk geen resultaat... voor datgene wat we hier beogen. Het enige wat dat doet... is nogmaals kernfusie of in ieder geval kerncentrale. Al die andere, dat is eigenlijk toch... we moeten dat helaas realiseren... flauwekul. Tenminste voor de CO2. Over de stikstofreductie, ook onzin. Uh, wat dan meer... We moeten echt toegaan naar kernfusie. U heeft, u, u heeft uw punt duidelijk gemaakt, meneer Rommel. Mag ik uh, het woord geven aan de heer Van Haafden in afronding? Voorzitter, ik ben dat ik uh, alle vragen heb behandeld. Prima. Dan ga ik ervan uit dat wij tot stemming over kunnen gaan van dit onderwerp, en uh, is het stembureau geopend. 15 stemmen zijn er voor uitgebracht en 2 tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Is er nog iemand die behoefte heeft aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan komen wij aan bij het. Um, ja, de, de, het, het onderzoek bestuurskracht is via de hamerstukkenlijst gegaan. Dan komen wij bij een, een motie vreemd, zoals dat zo mooi heet. Um, en die is ingediend door de. ...oudere partij Zandvoort, eh, daarmee mede ondertekend door het CDA... ...de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En ik zou graag in dat kader het woord willen geven aan de heer Bouwberg-Wilson. Voorzitter, een paar dingen ter, ter correctie. Um, u geeft aan, hij is ingediend door OPZ... ...en u wil OPZ ook het woord geven. Nou, het, is, het klopt een beetje... OPZ was de eerste die de motie vreemd indiende, maar vervolgens waren er ook andere partijen met goede ideeën. We hebben daar vanmiddag samen over gesproken. We hebben de goede punten uit de verschillende moties samengevoegd tot een gezamenlijke motie. En we hebben afgesproken met elkaar, drie, drie, drie heren waren dat en één dame, dat we de dame het voor zouden, zouden geven om uh, de motie voor te dragen. En ja, die dame in dit geval is mevrouw Koper. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan geef ik mevrouw Koper het woord. Ja, dank u wel voorzitter en dank u wel aan collega Wouwer Veelson. Ja, dus zoals uh, uh, net al gezegd is het uh, uh, uh, nee, aanleiding voor deze motie is natuurlijk het voornemen van het kabinet om de AOW niet mee te laten stijgen met de verhoging van het minimumloon. En voor het weekend had de oudere partij hierover een motie ingediend en die hebben we ook allemaal gezien. En bij het CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid leefden hetzelfde voornemen. Dus inderdaad, we hebben vanmiddag de koppen bij elkaar gestoken. En deze gewijzigde motie nu gezamenlijk naar de raad te komen. Zo zie je waar, waar samenwerking al niet toe kan leiden. Um, kortheidshalve, um, meteen naar de motie. Dan halen we 12 uur nog. De indieners constateren dat uh, el, ouderen er jarenlang niet op vooruit gaan. Terwijl uh, boodschappen, elektra, huur, fors duurder worden. En het nieuwe regeerakkoord houdt hier onvoldoende rekening mee. Uh, de oplossing is oudere in, in het regeerakkoord. Maar dat heeft natuurlijk alleen effect op mensen met een pensioen of een uh, inkomen. En oude weers met uh, een laag inkomen hebben hier in feite weinig aan. Dan. Uh, uh, in, de, in Deze gemeenteraad is al vaker de zorg uitgesproken over deze groep ouderen en uh, hebben vaak ook hoge zorgkosten en stijgende energie- en woonlasten. Nou, wij constateren dat de gemeente nu een nieuwe groep ziet ontstaan met armoede en schuldenproblematiek. Daar hebben we het vanavond al, denk ik, al eerder over gehad en ook onder AOW'ers dus gaat deze motie op. En dat wij echt willen voorkomen dat aanvullend gemeentelijk beleid voor deze doelgroep nodig is. Tot slot concluderen dat het noodzakelijk is dus dat die AOW gekoppeld blijft aan het minimumloon. Nou, Dan luidt het concrete verzoek uh, om bij het kabinet Rutte 4 duidelijk te maken... dat de Raad van de Gemeente Zalvoort zich zorgen maakt over de positie van AOW-gerechtigde uh, kurmannexis in de samenleving. Als uitvoering wordt gegeven van het regeringsvoornemen de AOW los te koppelen van het minimumloon. En ten tweede deze motie bij de gemeenteraden in Nederland... ...en de leden van de Tweede Kamer bekend te maken. was getekend, OPZ, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Koper. U weet, de procedure uh, is als volgt. Ik geef eerst het woord aan de betrokken portefeuillehouder... ...dat is in dit geval de heer Bluis... ...om daarna u uh, als raad het woord te geven... ...en dan kom ik tenslotte nog terug bij de indiener van het amendement. De heer Bluis. Ja, dank u wel. Zo laat op de avond nog. Nog net voor twaalf. Ja, de, als wethouder uh, werk en inkomen de, deel ik die zorg over die, uh, die groep ouderen... met uh, alleen een AOW of een, met, een, met een, wel of niet een heel klein pensioentje erbij. Uh, vanuit de informatie die, die, die ik nu heb, uh, schat ik toch wel gauw in... dat dat zeker om 250 à 300 daartussen, uh, huishoudens met, die dat in Zandvoort hebben. Dat is relatief, uh, denk ik, veel... En uh, wat wij wel al hebben gezien, dat bijvoorbeeld in uh, 2021 uh, de aanvragen voor bijvoorbeeld de Zandvoortpas met, uh, behoorlijk zijn gestegen. 55 zijn erbij gekomen. Dat is een behoorlijke stijging. Dat betekent dat er al dus ook al dit jaar gewoon druk op die mensen staat met, met, uh, met deze uitkering. Uh, Zalmvoort is vergrijsd, dus ik denk dat wij echt wel een, een, een grotere doelgroep hebben die uh, met deze problematiek heb te maken. Uh, nou, en ik denk, uh, die zorg, die deel ik. Dus. En de motie geeft ook aan dat we die zorg willen overbrengen naar het uh, kabinet Rutte. En inderdaad, uh, dat ik wil voorkomen dat wij straks nog een doelgroep erbij krijgen. Dat zijn namelijk de aow gerechtigden Dus wat dat betreft uh, kan ik uh, ja, deze, dit, deze motie uh, begrijpen. Dat u die indient en dat we daar aandacht voor vragen bij het kabinet. En ook bij de andere gemeenteraden. Dank u wel. Wie kan ik uit de raad nog meer het woord geven? Bij handopsteking, de heer Hermsen. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, deze motie. Ik, ik wil toch een aantal zaken ter overweging brengen. En dat zijn vier misstanden over de ontkoppeling van de AOW. Regel 1. De reguliere koppeling blijft gewoon in stand. Dat heeft te maken met het feit dat uh, de AOW en de bijstand in beginsel twee, jaar per of twee keer per jaar worden aangepast. Op basis van de gemiddelde CO-loonstijging bij bedrijven en bij de overheid. Dit mechanisme staat bekend als koppeling. Deze automatische aanpassingen die blijven uh, overeind. De suggestie wordt ook gewekt dat uh, iemand in uh, de AOW uh, erop achteruit zou gaan. Tussen 2013 en 2021 is een bijstandsuitkering voor een paar, dus een man of vrouw of een andere samenstelling, met 16% gestegen. En voor een AOW-uitkeringspaar met 18%. Dat betekent dus dat in 2021, en dan hebben we het over een bedrag van 179 euro per paar, meer te besteden hebben dan een paar de bijstand. Gewoon CBS-cijfers. Er wordt ook gesuggereerd, althans, dat wordt in ieder geval landelijk aangegeven, dat de AOW, uh, als je dat uh, niet verhoogt, dat dat ten koste gaat van de intergenerationele solidariteit. Dus in gelijkheidsbeginsel. ouderen steunen, jongeren niet. Uh, er is juist een toename van solidariteit tussen ouderen en jongere generaties. En dat kun je ook eigenlijk wel zien vanuit een brede perspectief in de ouderdagsvoorziening. Een grote omvang van de AOW zal in termijn resulteren in een kleine aanvraag naar aanvullende pensioenen. En pensioenfondsen zien dankzij een AOW-verhoging de toekomstige pensioenaanspraken omlaag gaan. Die kosten van die uh, oude dagvoorziening komen daarmee dus voor een groot deel of volledig te liggen bij de huidige werkenden. Dat ben ik, maar dat zijn straks ook mijn kinderen. Uh, dit impliceert dus eigenlijk dat er meer intergenerationele solidariteit is van jong naar oud... En deze effecten kunnen overigens nog flink oplopen als het kabinet besluit uh, op eenvolgende verhogingen van het wettelijk minimumlook tegelijkertijd te koppelen met het AOW. 2,4 miljard nu, mogelijk tot een miljard of 5. Ook een suggestie wordt gedaan dat de koopkracht van ouderen uh, er uh, op achteruit zou gaan. Uh, sterker nog, en het CBB heeft het gewoon uitgerekend, dat met het verhogen van de ouderkorting met 376 euro... Uh, onder de lagere inkomensgroepen uh, het verschil met ouderen en met werkenden juist verkleind. En uit die statistische koopkrachtoverzichten blijkt ook dat de mediaan, en dat is, dat is een uh, ingewikkelde berekening zeg maar, met 0,3% verbetert ten opzichte van het basispad. Dus ten, ten opzichte van het huidige proces. Uiteindelijk is die conclusie dan ook dat die ontkoppeling van de AOW lijkt te verzanden in een een of andere symboliek uh, en af te drijven van de feiten. Bij de huidige koppeling is het inkomen van AOW'ers al aanzienlijk hoger dan die van mensen in de bijstand, uh, hetgeen dus ook de vermeende ontkoppeling echt wel een, een sterke nuance moet aanbrengen. En deze AOW-verhoging is ook ongericht, aangezien deze ook gaat naar uh, iedereen met een flink aanvullend pensioen en bovendien wordt er geen rekening gehouden met het verhogen van een hogere AOW doorgeschoven naar eventuele volgende generaties. Ja, D66 stelt dan ook een verzilverbare heffingskorting voor. Dat is overigens ook landelijk beleid, maar dat staat ook in ons verkiezingsprogramma landelijk. En dat staat nu ook, zoals dat vaker gaat als D66 ergens in zit, ook in het landelijk beleid. Waarmee de lage inkomens worden gecompenseerd. He, daarnaast de verdere fiscalisering van de AOW. Met andere woorden, het beter belasten van de hoge inkomens. Oftewel het inkomensafhankelijk afhankelijk maken van onder andere de AOW. En derhalve zijn we het oneens met deze motie vreemd AOW, omdat het in feite dit gebaseerd is op onderbuikgevoel en niet zozeer op feiten. Uh, voorzitter, dus dat is ook de reden waarom d 66 wordt tegen deze motie zal stemmen. Uh, ja. Overigens is, zijn de, is dit, deze informatie terug te vinden uh, op de ESB.nu: uh, vier misverstanden over de ontkoppeling van de AOW. Heel interessant artikel. Dank u wel. Ja, dank u wel, de heer Bouwert Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, uh, uh, mooi betoog. Uh, maar um, uh, er wordt hier ook wel in gerefereerd dat waar uh, uh, degenen die de motie hebben ingediend zich op baseren, dat dat onderbuikgevoelend zijn. En dat is wat minder vrij, uh, voorzitter. Um, ik, zie, dan, ik zie de hand van de heer Dommel. Meneer Dommel. Ja, voor een punt van orde. Dank u vriendelijk voorzitter, trouwens. Uh, nu zie ik dat niemand reageert, de heer Bauer, Wilson. wil maar ik ben ook nog even van de Raadsleden die zou willen reageren op de indiener. Dus uh, voor mij mag natuurlijk de heer Bouwberg Wilson zeggen wat hij wil, maar ik denk voor het punt van de orde dat niet de goede volgorde is. En nou, in principe heb ik gezegd: bij handopsteking een ronde vanuit de raad. En, ja. ja, zegt u het maar ook. Uh, Mevrouw Koper heeft de opening gedaan en, en de heer Bouwberg Wilson mag vanuit de raad de inbreng doen nadat. De, de, de zegt, ja. echt, dus, u kunt uw hand opsteken voor uw tweede termijn, de heer Bouwberg Wilson. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, onderbuikgevoelens, daar gaan we het even over. Um, waar het ons om te doen is, is de volgende constatering. Um, men heeft geprobeerd vanuit het kabinet om deze problematiek aan te pakken... door ouderen te compenseren met een hogere ouderenkorting. Maar de doelgroep waarom het ons te doen is... dat is een groep van 400.000 ouderen zonder aanvullende pensioen... die het alleen met AOW moeten doen. Daar heeft dus die ouderenkorting geen invloed op, want zij betalen geen inkomstenbelasting. En dan is er nog een andere groep, ik weet niet precies hoe groot die is, maar het zal ongetwijfeld ook een substantieel aantal zijn, die een klein aanvullend pensioen hebben. En um, als je dan kijkt in welke positie zijn die mensen nu terugkijkend de afgelopen tien jaar, dan blijkt dus dat de koopkracht van deze groep mensen is niet uh, geïndexeerd is. En gemiddeld hebben deze categorie ouderen uh, 5% aan koopkracht ingeleverd over die periode. Terwijl afgezet tegen werkenden. Die zijn in dezelfde periode gemiddeld met 18% erop vooruit gegaan. Ik zie een dat, is een verschil van, dat is een verschil van 23%. Voorzitter, dit zijn wel wat meer dan onderbuiken Dank u wel. Ik zie een interruptie van de heer Hermsen. Ja, voorzitter. Kijk, voor ouderen die alleen uh, AOW hebben, is er natuurlijk ook gewoon een minimaregeling. Uh, dat, is, dat is daarvoor. Uh, overigens wordt er ook, uh, de, dan hebben we het over de zogeheten negatieve inkomstenbelasting. Dus er wordt eigenlijk, wat het Rijk straks voor gaat stellen is dan aangifte doen om vervolgens die verzilverbare heffingskorten toe te passen en dan geld terug te krijgen vanuit het Rijk. Los dat van de regelingen die we al hebben uh, in, bij deze voor de gemeente voor deze personen die daar in aanmerking voor komen. En nogmaals, ik refereer er nogmaals naar hè, dat uh, de AOW de enige regeling is die twee keer per jaar wordt geïndexeerd op basis van cao en ook nog een keer uh, materiaal uh, en beroep en personeel. Dus dan hebben we het over indexatie die vele malen hoger ligt dan op dit moment de gemiddelde werknemer. Dus dat wil ik ook nog even meegeven. Dus als we het op de feiten houden, dan is deze motie echt overbodig. Volstand van het feit dat het natuurlijk ook landelijk beleid is. Heer baber Gilson. Ja, voorzitter. Heer Hermes zegt uh, dat er sprake zou zijn van een tegengestelde situatie aan datgene wat ik heb geschetst. En dat is namelijk dat er een verschil is ontstaan ten nadele van de groep ouderen waar ik het over heb gesproken, van 23% ten opzichte van degenen die werkenden zijn. Dus dat is nogal een substantieel verschil, wil ik maar opnieuw opgemerkt hebben. Dank u wel. Ik kijk voor de termijn van de Raad. Ik zie een hand van de heer Drommel.